Het spook van Abel Craggy. Een seriehoorspel in zes delen, geschreven door Dick Breu en geregisseerd door Dick van Putten. Eerste deel. Oeroude traditie. MacAver, MacAver, gedenkte dag.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 Dit is een gelukkige avond voor de Firma Fokbound Fokbound Fokbound ah. dat en Fokbound uw lordschap. <laughs> <Een> mooie firmanaam. <laughs> het klinkt als een kinderliedje. Zegt u dat nog eens op. Fokbound Fokbound Fokbound Bebberdam en Fokbound uw lordschap. Met uw verlof sinds 410 jaar notaris en procureurs. Nog steeds op het oude adres in Londen uw lordschap. Ah.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 De Macabers hebben de kilt uitgevonden, Mr. Fockbound. Oh, ik verzoek u wel om verschoning, uw lordschap. Nou, ah, toegestaan. Dus we moeten advertenties oproepen gaan plaatsen in allerlei buitenlandse bladen. Want ik mag hangen als ik zo weet waar alle Macabers zitten. Goed, laat u maar doen. Zoals u lordschap beveelt. Uh, um, uh, de, uh, de kosten, uw lordschap. Ah, oh, die kan u firma voorschieten. Met uw verlof, dat is tegen onze traditie. De eerste Fogbaunt betaalde een boete voor een zeekaptein die tegen de Spaanse armader ging vechten. De man verdronk, nooit hebben we ons geld teruggezien. De civiele vordering die nu nog voor Old Bailey. <laughs> het spijt me, het gaat niet, uw lordschap. Ja, dan zult u veertien dagen dorst moeten leiden, Mr. Fogbaunt. Javis? Tot uw dienst, milord. Hebben we nog iets anders dan dat vaatje whisky dat we kunnen verpanden? Niets, milord. Maar met uw verloof, uw lordschap. Al dat antiek, die Queen Anne meubelen, die oude kasten, die wapens. geeft ja, hier geen mens ook maar een penny voor. Ieder huis, iedere stal zit vol Queen Anne meubelen en wapens en kasten. Maar er komen hier toch toeristen, uw lordschap. De waarde van dat alles. Te... Made in Japan, Mr. Folkbound. In consignatie neergezet door het Abashi-Sushi-warenhuis in Tokyo. O, oude glorie van Engeland, waar ben je gebleven? Oh, wat ons betreft, in het tabassi-sushi-warenhuis. Om als voorbeeld te dienen. En dat geld is ook al op. Ja, Jarvis. Jawel, Milard. Achter in de vierde kelder, tegen de achtermuur, ligt het laatste vaatje whisky. Daar liggen wat skeletten overheen, maar die schuif je maar opzij. Zie je te belenen. Zoals Milad beveelt...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 Dat is dan precies op de dag dat ik volgens de traditie de jacht moet openen. Met u vanaf? Op de 8 november? Ja, herdenkingsdag. Toen hebben we de Engelsen verslagen bij Kelly in 1444. Ik protesteer, Uw Lordschap. De Engelsen zijn nog nooit verslagen. Als wat bent u hier, Mr. Fokboud? Uh, u hebt gelijk. Ik ben hier als vertegenwoordiger van Fokboud, Fokboud, Fokboud, Bubbelden en Fokboud. Een duizendmaal verschoning, Uw Lordschap. Traditie boven alles. En uh, u gaat dus de jacht openen. Aha, op een raspaard, blazen op de jachthoorn, die gediend heeft om de klein te waarschuwen dat de vijand eraan kwam. Een, uh, een raspaard, uw verlaatschap? De renpaardenkwekers in Killigrog hebben een opgezet beest. De favoriet meibloempje. Staat op fietswielen. Wordt het dorp ingetrokken door de auto van Gillis McGillis de veejaard. Ik zit in het zadel en toeter. Ook al traditie. Een schone traditie, uw loordschap. Het vaatje, milord. Maar uh, rolt u dat nou zomaar over die stenen vloer? Mr. Fokbauer, ziet u dat er een spreuk in het vaatje gebrand is? Eerst rol ik, dan de gast. Daar houden we ons aan. Zet op dat bankje, Jarvis.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 Alsjeblieft. Goeiedag, Miss McEbber. Oh, que diablesque. Uh, hoe weet u mijn naam? De baas kent alle neuzen en de rode haren. En, uh, wie ben jij? De dorpstronkman? Gerard Rorus Macabre ben ik. Enige erfgenaam van een of ander reuze fortale. Oh, tricheur toi. De enige elfgename ben ik. Bewijzen, jonge dame. Drink eerst wat van me. Ik drink nooit iets van, uh, zwendelaars. Patron, een cerise. Wie er zwendelt zal wel blijken, mijn offer. Hm. Jij meent dus ook dat je een macabre bent. Margot en Louise Macabre ben ik, dronkman. En Gadek of ik roef de police. Als ik ook wat mag zeggen, wat wou u denken, zou je Cherry Sherry, hier, in Schotland. Ach, mais cerise wil ik. in liqueur. Wacht ik soep zelf? Ah, whisky. Ja, maar mis me, dat gaat zomaar niet. Pas op. Oh, oh. Kijk nou oh. toch eens aan, dat is toch doodzonde. maar oh, je tranquille, fermetapwaar, ik betaal. Ah, wat is dit? Eh? Oh, dat, ja, dat weet ik niet meer, mis. Het etiket is eraf. Staat hier al een jaar of twaalf. Wat? Bon. Hier, schenk in. Een, een kleine glaasje. Goeie genade. En je weet niet eens wat het is. Oh, bien, dat proef ik wel. Oh. Sir, so, voor mij is er geen twijfel meer mogelijk. Deze jonge dame is een mekhebber. Zo. Voorzichtig proeven, miss. Mm -mm. Als tuurliefd. Ja, je kan nooit weten. Haarwater. Uh, ja, u vroeg er zelf om, hè. Gaat u even zitten, even zitten. Oh, rien, rien. Ik verkies me wel meer. Eh, uh... Dat het daar, geef me dat maar. Kloppie-Cola, nog overgebleven van de laatste Amerikaanse vliegenvuif. Uh, wil u dat spul nou echt hebben, miss? Oui, tout uh, meteen. Zek, eh, uh, dronkman. Ik heet Gerard. Memport, staat er op jouw nagemaakt papier en de juiste geboorte uh? Dat zal je wel merken, Mademoiselle macabre, als we op Abercracky zijn. Ach, eigenlijk jammer dat zo'n knappe jonge vrouw een veroordeling wegens oplichting te gebruiken. Hé, oh. hé, hey, hey. je had me wel kunnen raken met, met dat ding. Ja, Ja. Maar ik wil jou alleen waarschuwen. Oh. Nog één, belediging, en ik ga een Mister, raar. mister en u, mis. Wil u die familiekwestie niet even <tus> straks uitvechten? Op Abercrackie, daar zijn dikke muren, ziet u en geen duur graswerk. Ah, bel idee. Ik wil een taxi. Over een uurtje kan dat wel, mis. Over een uurtje? Pourquoi?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 Kijkt u maar door dat venster daar. Dat spaart uitleg. Ja. Nee, maar. Een oude Sibeli Whitstrong. niet te geloven. Ha, hij zakt bijna door zijn veren. Kijk, in is zwaaien. En wat trekt hij daar tegen de heuvel op? Oh, Zij droeren al. Een oude man op een opgezette paard. Oh, wat een stof voor de village. Wat bedoelt u mee? En eh, mademoiselle wil weten of dat nou Sir Donald McAver is. Die man met die rode jas en dat zwarte petje en die toeter. <tie> Hé, hey, wat is dat nou? De treklijn is gebroken.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 Nou, ik ga even David waarschuwen dat er een vraagje voor hem is, hè. Wat u schuldig bent voor uw drankjes, legt u maar op de tapkast. Uh, hoe, hoeveel krijgt u eigenlijk? U een oh. shilling van Miss Mac Abber, ook een shilling. Oh, mijn de Rivele. Kost hier alles in een shilling? Zeker, Miss. Dat rekent gemakkelijker. <lacht> <lacht> Wat een land. <lacht> Wat een vent. Zeg, zeg, uh, we praten niet langer over Zwendel. Goed? Uh, we zijn familieleden, hè? Uh, weet je? En uh, jij bent de eerste knappe nicht die ik ooit heb gehad. Uh, Waar kom jij vandaan, Gérard? Hm. Twinkeveen, in Holland. Ik studeer techniek. Helaas, pour une rêve perdu. Eh, wat bedoel je, Margot? Welke droom mm -hmm. gaat verloren? Ecoutez, monsieur. Ja. Ik dacht dat jij dat roet, arige aap was dat een vriend van mij zoekt in Afrika. Ik heb een vrouw <laughs> nog nooit een oorweg toegediend, mademoiselle, maar ik heb er wel trek in. Au, yeah. allez-y, nou jij. Ja, daar is... Uh, hey, miss, zet die fles neer. Wat moet, hè? Ah, deze dronk man, hij praat over overgen. Hier geldt voor het drankje en uh, de glaswerk. Hallo, hallo, wat doe jij daar? Do? Uh, wegrijden, jij neemt de volgende taxi wel. Oh, tricheur, assassin, dit vol! Helemaal de klein en Geen twijfel lang. Maar dat is een waarheid, een zeer grote waarheid, signor patron. Wat, wat, wat, wat nou? <laughs> ja. Waar komt u vandaan, sir?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 My lady, er staan twee jonge lieden in de hall. Naar zij beweren zij het personen zoals bedoeld in de advertentie. Uitstekend, Jarvis. Dan zal ik meteen die pretentie onder handen nemen. Laat ze binnen. Zoals uw Ladyschap wenst. Gaat u binnen? Vosvaar, madame. Madame, ik zou graag willen dat u bent de police tegen deze bedrieger. My lady, mijn naam is... Steugt, hè? Javis, de deur dicht en ga zien hoe het met zo'n lotschap is. Zie, kom my lady. Ik ben Lady Euphoria, het vreemd de Een heeft de politie nooit nodig. Met dit pistooltje raak ik een rat op 12 jaar de afstand. Wie hier gaat liegen, is daar snel van genezen. Beneden zijn kelders, waar Javis bepaalde gegadigden ter aarde kan bestellen. Jij, kindlief, hoe heet je... Waar kom je vandaan? Margot Ann Louise Macabre, heet madame. Geboren op de 13 november 1945. Bewijzen, liefje. Oh, eh... mijn milk diable. Oh, zet up! Kalm aan, kalm aan, meisje. Mijn tas is ook altijd in wanorde. Wat? Als madame. Juist.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 Geboren op de 13e november 1945 in Twinkeveen, Holland. Ongehuwd technisch student, meldt zich. Moet dit een grap voorstellen, jongeman, of is dit een kwaal? Met uw verlof, my lady, in mijn vaderland hebben we alleen cavalerie officieren van het mannelijk geslacht. Dat schijnt hier anders te zijn. Kan ik op de plaats rust gaan staan? Jij brutale flerk. Noem hem dragonder waar ik bij zit. Nou, als jij geen in mijn camera bent, dan hoor je te worden. Geef me je papier en blijf dan niet staan als een looie soldaatje. Zeg, Gerard, uh, ben je er heel zeker van dat jouw vader een macabre was? Heel zeker, even zeker, als dat ik zijn gedachten is niet laat bespotten door een of andere bedaagstelage. Kijk, kijk. Hou oh, oh, oh, op, hou op, hou op, op. Vlekkerig paars, oh. alles in orde.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 Wacht eens, wat staat er nou? Met ouncebakers. Met, met, met wat gek? Oh nee, nee. Met ponjaards. Ja, nou. En dat is het dan. Ah, om... En Dat mogen ze proberen. Zacht wat, zacht wat, nichtje lief. Gangsters hebben geen enkel respect voor jouw scherpe tong. Kom on? Oh, nou, ik ben judo-kampioen-dronkman. Zal ik een beetje op je passen? Hmm, ik heb nog nooit een judoka gezien met zulk mooie kastanje rood. Oh! Ah, Wat nou? Zek nog één keer rood als over mijn aanspreekt. Nee, de konkoneren! Oh, nee, de konkoneren! Oh, ik zou jou... Kinders, kinders, kinders, niets doe je. We hebben ernstig werk te doen. Wij zitten met een paar mensen in een geweldig kasteel vol gangen en trappen en torens en dingen. Hoe ontvangen wij die indringers? Um als we eens ketels vol kokend lood en olie klaarmaakten tante. Nee, ik vind het omslachtig En ik hou niet van het keukenwerk. Bovendien bederven we dan een terras of zo. Ecoute, écouté. we doen alle lichten uit. Wij gaan liegen op donkere plaatsen. En al wat langs komt. Allee, Oh, nee, nee, nee, nee, kindje, geen sprake van. Soms slaapwandel ik een eindje en ik moet er niet aan denken dat ik wakker zou worden doordat jij Allee ook met me gedaan had. Ik heb die lichaamsbeweging nodig, hoor. En de, de, de politie mag er niet bij komen, tante. Geen sprake van, Jerry. Traditie, mijn jongen. Zolang er nog MacAppers te hulp kunnen komen om Apple Craggy te verdedigen, blijft de politie waar ze is. Daar zit er trouwens een heel stel McTravis erbij. Ja, dat is wel helemaal middeleeuws, hoor. Nou.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 Stil, daar komt iemand. Mylady, met uw verlof. Het is me niet gelukt om zijn lordschap te wekken. Wat een onzin, Je Dat toch een emmer water meegenomen hoop ik? De tuingieter is anders wel voldoende, my lady, Maar deze keer niet. Maar wat mankeert zijn lordschap dan? Het heeft zijn lordschap beheerd min of meer te verdwijnen. Maar hè?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 zijn de hield zo zoveel van Moestafels. Uh, en, uh, en als we het ergste aannemen, Travis? Dan, my lady, dan is Donald, dertigste legt van Embercragie, hoofd van de clan Macaber op zijn 56e jaar onder hoogst verdachte omstandigheden verdwenen.